Is mijn rode Lekker live, show me the way van Peter Frampton. Mike check, mic check. Yo, I got it! Oké, okay, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club. Goedenavond, lekker avondje is weer gekomen hoor, we gaan er weer tegenaan. Fijne muziek onderweg van Gala, Freed from Desire en ook Sophie Alice Baxter zometeen, Murder on the Dance Floor. Eerst wil ik nog even zeggen wie dit de gast is vandaag, vind ik ontzettend leuk. En uh, dat is Wies. Het ja, is een Nederlandse band en ze zijn onderweg. Ik denk dat ze over pakken beter drie minuten de studio komen ingerend. Dus blijf luisteren en dan beloof het een mooie avond te worden. Tot acht uur ben ik bij je hier op Radio Veronica. En nu zoals beloofd, Sophie Alice Baxter. It's murder on the Dance. Floor.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 We'll <laughs> From Desire op Radio Veronica. Goedenavond allemaal, het is de Live Club. Je bent er weer bij op deze zaterdagavond en in de studio vind ik ontzettend leuk. Heb jullie lang niet gezien, is de band Wies. Hey. Ja, ik zeg er even bij echt de band Wies, want anders denkt iedereen dat jij Wies heet. Ja, ja. Terecht. Hoe vaak heb je die verwarring al gehad? Uh, ik denk vaker wel dan niet. Ja, hè? ja, ja. ja. Uh, voor de mensen die jullie echt nog helemaal niet kennen, laat ik zo meteen even wat muziekfragmentjes horen van wat jullie allemaal al hebben gedaan. Ho, Hoe lang draaien jullie al mee? Ik, voor mijn gevoel ken ik jullie al 10 tot 15 jaar, maar dat is misschien een beetje overdreven. Een beetje overdreven, maar ik denk nu 7 jaar. Ja, komen we wel in de buurt. 2018. Oh ja. Of, uh, ja, ja jaar. Oh ja, mooi. Ja. <laughs> uh, en, en jullie maken Nederlandstarige muziek met uh, flink wat gitaar erin en alles erop en aan. Uh, dan weet je wat, ik laat het gewoon even horen. Oh, meisje, meisje, pas nou. Meisje, meisje, en dit was jullie eerste wapenfeit, trouwens. Althans, voor mij. <laughs> Dat is niet helemaal waar, zeker, hè? Ik zie jullie kijken. Wel nee, nou, was het nee, eerste zeg nee, wel. Ja, ja. oh, oké, oké. Nee, Weet jullie wel de 3FM Talent Award? Nou precies, en uh, de radio-dj's gaan natuurlijk altijd lekker als het in de titel zit. Nee, mag gewoon 3FM oh, okay. ja, ja, zeker. Ja, dat als ik over straat loop hoor ik ook nog heel vaak... Hé hey, Frankie, hey, 3FM! Ja, ja. Maar we zijn nu op Radio Veronica. Ja, en dit is, vind ik ook een heel mooi liedje. En is net even wat anders, wat melancholischer. Dus dat wilde ik ook laten horen. Dat is een Barman, ook van de band Wies. En die hoor je dus nu op radio, Veronica. Yeah! Wat, was, wat was de eerste single dan? Die heb ik even gemist. Uh, soms is het laat. Oh, oh soms het is, is het te laat, te laat. Yeah. Ja, natuurlijk. Uh, tuurlijk. Tuurlijk. Maar ja, radio radiostilte is misschien meer blijven hangen... omdat ik dan een radio heb. Ja, ja, ja, ja, precies. Die dat was dat... ook wel echt een beetje voor jullie. Ja, en nu is er, ja, nu is er een oh. nieuw album. Uh, A ah, met een uitroepteken. Ah, ja. ja, moet ik het zo uitspreken? Het kan, het kan hard, het kan zacht ah, ah. ah. Wat, wat, wat, ja, hoe, wat, wat, wat is de gedachte achter deze twee letters en een leesteken? Um, nou, de werktitel was uh, Kwarte wat, um, wat was de werktitel? Kwarte cris. Ja, gewoon leuk. leuk. moest even uh, meer laten werken. Ja, ja. Ja. En, en, en alles wat daarmee uh, te maken heeft. Yeah. Daar, zit, daar zitten heel veel verrassingen, en maar ook heel veel frustraties in. Dus, oh. uh, maar toen, toen dacht, dachten we uiteindelijk van ja, ah, dat, ah. dat dekt ook de lading en dus misschien wat. Uh, want dat is toch de frustratie ah. a dan? Uh, ja, want het kan dus ook de verrassing zijn. Dus. Ah. Ja. ah. Verwondering. Ah. Ja. Verwondering, oh ja. Verwondering ja. maar de teleurstelling? Oh. Oh. Ja, en we vinden het ook leuk. Dat, ja, iedereen uh, heeft daar weer een andere associatie mee. We hebben ook een inderdaad. Ah. <laughs> oh, is dit jullie nieuwe album? Ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. Waarom, wie van jullie drie zitten dan in de quarterlife crisis? Uh, nou ja, ik, ik had er wel een beetje moeite mee. Toen ik het uh, uh, liedje aan het schrijven was. Ja. Ja. En wat, waar had je dan moeite mee? Um, ja... Um, eigenlijk met alle twijfels en dilemma's die, die daarmee te maken hebben. Dat, uh, uh, ja, je bent ineens uh, niet meer zo jong en jong talent. En uh, ik woonde nog op een kamer van 16 vierkante meter. En uh, ja, je wordt ook wat ouder en uh, je maakt andere ja, keuzes ja. Uh, belangrijke keuzes. Dus het, het begint steeds meer wat vaster te liggen. Ofzo. En dat vond je confronterend? Of had je het gevoel dat je achterliep? Want waar, waar, waar, waar schuurde het dan met de maatschappij? Ja, ik denk het, de maatschappij in het algemeen. Dat... dat uh... Nou, ik ben ook opgegroeid met het spel Levensweg bijvoorbeeld. En dan stap je in een auto en dan uh, komt er een, uh, een partner bij kijken en kinderen. En een villa en een baan en weet je wel? Dat, dat bordspel heeft jou echt wel een beetje gevormd vroeger. Uh, dat het ja, zo zou moeten zijn, beetje, het, ja. het ideaalplaatje. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel gek dat dat spel is. Ik vond het heel leuk om te spelen, maar het is inderdaad wel dat beeld of zo. Heel dan... traditioneel, hè? Dat ja. je inderdaad gaat trouwen en kinderen krijgt en een huis koopt. Precies. Ja, precies dat, ja. Een dikke villa als het even kan. Ja, dat is ja. mij niet gelukt, hoor. <laughs> Wat is er bij jullie wel gelukt van Levensweg? Kijk even naar de hele band. Jullie mogen ook eerst oh. aftrappen hoor jongens. Ja, nee, ik, ik vind het zo interessant om daar dan over te praten. Over gelukt ofzo. Ja. Dus inderdaad van, stel je voor je bent op de Levensweg. Ben je op weet beetje wel stap zes ofzo. Dan heb je al een soort van de eerste zes stappen goed gedaan ofzo. Mm -hmm. ja. Terwijl eigenlijk... Hoe, hoe ouder ik word, hoe meer ik er eigenlijk ook achterkom... dat er niet één weg is naar ja. boven of zo. In relatie vormen niet, in geluk niet. In, ja, dat is zeker waar. Ja, en, en dat is, hoort daar dan ook weer een beetje bij... van juist dat hele beeld van... oh ja, je eigenlijk een soort van rol, roltraprelatie... of roltrapleven, je gaat deze stapje verder... of omhoog, dat dat eigenlijk helemaal niet Mooi. waar is. Of, ja. of aan de hand is. In ieder geval niet, ook in ons beroep... namelijk het muzikantenleven, is ook... Ja. Alles behalve negen tot vijf. Oh, dan kan ja. je een hypotheek krijgen. Dan ga ja. je dit. Dus daar is het hele leven ook niet op gebouwd. Um, maar ja, daar, als je dus afstapt van dat idee... Nou, dan komt er best wel veel bij kijken. Van, oh, maar wat, wat is er dan wel? En wat ga je dan wel doen? Maar dus en, moet je nadenken... Uh, in plaats van dat je maar in dat, in dat, in dat malletje stapt. Van ja. levensweg. Ja. Hmm. Ja, en ik, en ik denk uiteindelijk is dat in ons geval ook soort van meer passend, maar het is wel ook, het komt ook met uitdagingen. Oh, mooi. Yeah. God, we, zitten meteen, we gaan meteen lekker in de diepte. Ben, I love it. Uh, ik ga de nieuwe single Magneten nu draaien. Uh, hoe komt die overeen met wat we net hebben besproken? Of is het echt totaal iets anders? Um, nou ja, het is wel een soort... Uh, terugblik op iets... dat is geweest. En uh, In dit geval was dat een, een soort uh, relatie... van lang geleden. En eigenlijk wanneer je diegene dan weer in de ogen kijkt... dat je uh, terugkomt in een versie... van jezelf. In mijn geval een versie van toen ik 18 was. En... Um, dat ik daar ook een beetje aan los van wilde komen. Of zo van. Ik, ik ben dat persoonlijk helemaal niet meer. Nee. Maar als je dan in diegene's ogen kijkt, dan is dat ineens wel weer zo. En is dat dan een fijn gevoel of een niet fijn gevoel? Um, nou, ik ben, ik ben wel een stukje verder dan dat ik 18 uh... ja. <laughs> Gelukkig. Mooi, ik ga hem voor jullie draaien. En voor iedereen die nu luistert, natuurlijk. Dit is Bies op Radio Veronica met Magneten. Is ons verhaal al uitgespeeld? Zijn onze zinnen de We daar een net. Join the Life Club met Frank van der Linden.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 Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just dig it. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk... en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. Frank van der Lende. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Radio Veronica. Jazz en de plastic population. En er werd zowaar gedanst in de studio. Ja, ja. Het zit, je, Wat doe je er eigenlijk normaal op een zaterdagavond? Dat is altijd de vraag die ik stel. Maar we zaten meteen zo lekker erin. 20 minuten geleden. dat we helemaal niet uh, daarover gehad hebben. Er wordt wel gedanst, denk ik. Ja, wel nog. Ja, ja, ja. Ik zit bijna in die kwartencrisis. Mm -hmm. ik, ben nog, ik, ben nog, ik ben nog dansbaar. Ja. En waar ga je dan dansen? Uh, Even wat uitgaans tips. Heel te zaterdagavond. Oh, ja, ja, ja, ja. Dit zal het ongemakkelijk moment Want dan ineens moet ik nadenken waar ik ga dansen. Ik dans met vrienden. Bij vrienden? Ja. Oh, thuis. Thuis. Maar niet in de, in de club. Ja. Dat blijft er ontzettend stil. Gaan ja, ja, ja, jullie ja, ja. nog eens dansen? Kan even nadenken. Ja, alleen voornamelijk op festivals eigenlijk. Ja. Ja, want, want heel ja. vaak hebben wij gewoon in, in het weekend ook dingen te doen. Bijvoorbeeld hier, Radio Veronica, lekker in de avond. Ja, um, Radio Veronica luisteren in de avond. Maar spelen, hopelijk ook nee, niet nee, wel eens. Ja. Spelen, maar ja. ook op de bank hangen, toch ook wel? Is op zaterdagavond? Of is dat nog niet in jullie leven? Dus je gewoon niks doet. Nee, juist eerder bank hangen dan Six. naar de club, inderdaad. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. En weet jij inmiddels ja, uh, wel naar welke club je gaat? Ik. Nog uh, steeds <laughs> <Dat is> niet. <laughs> ik, ik kom hier op terug. Ik, kom hier op terug. Okay. ik wil ook een leuke tip hebben. Ja, oké. Okay. Voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en uit willen gaan. Uh, waar, waar ga je uit? Over het algemeen? Wat Amsterdam. Wel Amsterdam. Okay. Ja, ja, ja. Of naar Arnhem op de Korenmarkt. Dat is ook wel leuk. Maar ja. dat is gewoon biertjes drinken, toch? Ja, meer. zeker. Ja, zeker, zeker. Ja, wij zitten nu in Amsterdam. Dus je mag ons meenemen vandaag. Ja, nou. Oeh. Dan gaan we de. Ja, de laatste de clubs waar ik naartoe ging. Ik ga helaas ja, niet zo vaak. We staan waar? niet meer of wel? Nou, nee, wat, ja, ook. Die ook, ook, ja. Ook Club Uppen ging ik naartoe op het Leidseplein en zo. Maar Club Niks was ook nog wel iets. Ja, aan het ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Melkweg uiteraard ook wel gewoon. Het was dan of een, een dansavond of een, een, een optreden dat je nog bleef hangen daarna. Melkweg, ja, ja, ja, ja. Die, die dingen een beetje. Ja. Heb je dat bij geholpen? Uh, ja, dan ging ik ook nog wel eens naar de exit. Ja. En dan ga ik ook nog wel eens, uh, dat is echt maand geleden, naar de... Oh, wat erg... Um, je kunt het toch over jullie uh, Het Skatecafé. Ja. vind altijd, altijd wel goed. Kleine comedie. Kleine comedie. Nou, nou, hebben we wel eens nee. een stand, ja. Ja. <laughs> ja. Ik denk, ik maak even het linkje uh, naar de live muziek... die jullie hebben opgestuurd naar mij. Want het is natuurlijk uh, de live club. hier op Radio Veronica. Live spelen is een beetje lastig. Want we zijn ongeveer de enige in het hele gebouw zaterdagavond. <laughs> maar uh, jullie hebben daar gespeeld. Uh, en, en daar hebben we de bijzondere akoestische versies... van, van, jullie, van jullie album uh, gebracht eigenlijk. Ja. Heb ik al gezegd dat jullie Wies zijn, voor de mensen die het inschakelen? Wij ja, ja, zijn Wies. Wij zijn Wies, denk ik. Dus ja. de band Wies. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, en hoe ging dat dan in een kleine comedie Want dan dat moet je je anders voordoen bijna dan dat je bent. Want jullie zijn ook rammelende gitaren en drumstellen. Ja, ja ik, dat is denk ik ook wat leuker. Dat, uh, Wies heeft heel veel verschillende jasjes. En... Um, we vinden het ook altijd leuk om te kijken wat uh, ons dan daarin weer kan uitdagen. En vorig jaar waren we eigenlijk vooral bezig met het, uh, uh, het schrijven en het maken en het opnemen van het album. Maar dan kwam inderdaad zo'n uh, kleine komedie tussendoor uh, waarin we dan iets speciaals konden doen. En uh, in dit geval hadden we dan een avond, het was Wies in het Klein en een avond Wies in het Groot. En uh, in het Klein was het dan dus echt heel intiem en het ging om het verhaal en het was in het akoestisch. En dan in het Groot was het eigenlijk de uitdaging om te kijken hoeveel geluid en hoe... Hoe uh, wilt kunnen het maken dat mensen toch. In uit de kleine comedie. Wat een theater ja. is, hè? Voor ja, de mensen ja, die het ja. ja. ja. ja. kennen. Dat uiteindelijk was ook de uitdaging. We hebben een week daarna ja. hebben we ook nog op een festival in Gouda gespeeld. En toen hadden we Wies in het Groot in The ja. So What in Gouda. En ik weet niet of je dat kent, maar dat is echt. Een hele kleine club met een super laag plafond. En dat was ik heel lach. Toen was Wies in het Groot, maar dat was echt een punk show. Gewoon, maar wat en is, is Wies in het Groot? Is dat ook nog met veel meer uh, muzikanten erbij? Of is dat ja. vooral hard? Ja, het is, het is vooral harder. Beide avonden speelden met een. Violist en een blazer erbij. Dus ze speelde eigenlijk bij alles met z'n vijven en nog wat ja. gastartiesten, gastmuzikanten erbij. Um, in het groot waren vooral de hardere liedjes en iets meer de, de uitgesproken versies. En in het klein was, uh, nou ja, gaan we zo'n stukje van horen, maar iets meer met strijkers, kleiner beginnen, meer piano, meer zang. Ja. Dus, uh, so what was thing? eigenlijk ook gewoon Wies in het Punk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En waarom, yeah, waarom kiezen jullie daar dan voor om groot en klein te laten horen? Uh, ja, ik denk om, omdat wie dus zoveel verschillende jasjes heeft... dat het, dat het leuk is om uh, daar dan echt op in te zoomen. En uh, ook voor ons als, als muzikanten dat dat een leuke uitdaging is... van hoe klein of hoe groot kunnen we het maken... en uh, welke jasjes kunnen we allemaal aantrekken, zeg maar. Ja, het, ja. het voelde ook niet goed om het alleen maar dan akoestisch, theatraal, klein strijkersachtig te doen, want dan, dan kun je een deel van het repertoire heel mooi aanpakken. Ja. Maar we zochten ook alweer van, oké, okay, maar wat is die andere kant? Die moet er ook uit, of zo. Nou ja, dan twee avonden. Ja, vet, ja. leuk. Uh, ik ga Drijfstand nu draaien en die heeft een heel lang intro. Uh, neem me heel even mee, even ook voor de muzieknerds. Wat hoor ik nou in het begin? Want ik heb natuurlijk geluisterd van tevoren. Wat, wat is dat? Iemand zei een elektrische tandenborstel vanochtend? Oh. Uh, dat is heel onaardig. Wat, wat is het? Uh, Welk nee. instrument is het? Ja, Ik kan het al even laten horen op de achtergrond. Ja, dus elektrische... Uh, ja, dat is wel Nee, dit is een viool. Ja. En uh, ik denk dat dit een... ze is dus veel laag in, bas, was. Klarinet. Slank... Oh, bas-klarinet. Dus ja. ja, dus ja. dat waren gewoon de twee extra muzikanten waarvan we zeiden... jongens, we hebben een intro nodig. Ja. Speel iets. Hallo. En ja. toen kwam dus dit... Hij Moeselaar, van Moeslaar, Frank Groenendijk. Even shout-out. Nu kunnen ja. beginnen. Ja, wacht, wacht, absoluut. Ja, ja. Oh! Nee, nee dacht, haal, ja. doe even opnieuw. Oh, het nee, nee, ik ik was zo Kendall bezig Light. met mijn hele Oh, mooie jij was, in intro. Intro, ja, ben, ja. was een intro. Ja, ik was een intro. Dit is Drijfzand live van Wies in het Klein. <laughs> oh, sorry. <laughs> Toen en ik had een hele mooie erbij. Nee, maar dit, dit, dit is toch ook al mooi? Ik dacht, God, de... Le levende muziek. Live in een kleine comedie. Wies. je dacht, was het vraagstuk veel groter dan het antwoord dat er lag. Het was de tijd niet en dat zal het ook nooit zijn. Maar je pad is opgebroken en het eindigt bij mij. Je bent rijk, en ik zak er weer in bed. Oh, je zou eens moeten weten. Al groeien tot de pijn, op maar bij jou ben ik weer klein. Dus ik trap maar tot het stuk gaat en de ruimte komt voor mij. Want je zegt me niet te kennen en misschien is dat wel waar. Ik stuur liever op mysterie dan een onderhuid Te bedenken dat ik bijna was vergeten hoe het voelt als je zo kijkt. Je kan zeggen dat ik gek ben of geef me gewoon gelijk. Ik zak er weer in weg. Hoe oh, je zou eens moeten weten, maar je doet het niet expres. Je bent dreigend en ik zak er weer in weg. En mijn benen worden weken. is zo lekker altijd het applaus erachteraan. Hè. Zo goed. Hey, ik dacht, hou jullie de microfoon expres maar even dicht... voordat je er weer doorheen gaat. Hè. Ja, sorry. <lacht> dit keer door het outro. <lacht> <lacht> mooi, echt ontzettend mooi. Het is... Uh, ja, god. Hoe, vind je, hoe, hoe, hoe luister je dan zelf naar? Vraag hem me al dat af. Want ik luister natuurlijk ook wel eens een radioprogramma terug... en denk oh ja, dit ging goed. Dit ging minder goed. Moet ik even opletten de volgende keer. Hebben jullie dat dan ook nog met zo'n opname? Ja, het is vooral best wel... Het is een jaar geleden... Dat vind ik een kleine comedies, dit, dit Ik heb dit ook al lang niet meer gehoord. Ja. Het voelt wel weer heel erg als iets wat uh, heel erg bij die tijd past. Ja. Je zit alweer verder, eigenlijk ook weer qua hoe je muziek maakt of in, in je hoofd. Dat, ja, dat denk ik sowieso. Maar ook gewoon, oh ja, we hadden, oh ja, we hadden echt een viool. En we speelden klein en het was echt even een andere setting ook zo. maar ja, ja. op dat moment geplakt was. Denk ik denk, oh ja, ja. Dat, dat deden we toen of zo. Ja. ja. Ja. ja, en het is ook gewoon grappig omdat uh, in zo'n proces dan, dan luister je dus vet veel en er uh, uh, komen verschillende mixes uh, binnen, je mm. hebt uh, feedback op en, en dan op een gegeven moment komt het uit en dan inderdaad is het ook even zo dat je het echt een hele lange tijd niet meer hoort. Mm -hmm. Ja, wel echt, Pach, wat heb je toch een heldere stem? Dat is zo fijn om, ook in en deze jou. opname. Ja, het is bijna vanzelfsprekend, omdat ik jullie er zo lang ken. Maar als ik ja. dan zeker zo'n live opname, dan komt het nog veel meer binnen. Hm. Als je toch iets van het plaat draait, of het uh, van het album is, of gewoon een, een WAF bestandje ja. technisch, dan dat zit er soms iets voor. En nu zit er gewoon helemaal niks meer omheen. nu is het gewoon, dit zijn jullie. Ja, dat vind ik wel mooi. En dat was ook heel, heel bijzonder om dit ook te doen, omdat we konden ook niks meer met die opname doen. Je kon niet nog recht trekken of hm. tunen of wat er dan was, ook. Gewoon. Dit is het ook gewoon echt. Ja. En, ja, het, en dat, ja. Dit heel, is vies. Dit is vies. Ja, ja echt prachtig. Mooi visitekaartje dit. dit ja, is toch? Bewaar het goed, inderdaad. Hm. Radio Veronica dus met Wies gast hier tijdens de live clip. En dit is de Steve Miller Band met de Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me more. The pompous of Love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, doing you wrong Well, don't you worry, baby, don't worry Cause I'm right here, right here, right here, right here at home Cause I'm a picker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 Crazy and deranged, they can't figure them out, they like, hey, he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth, my texture is the best for a pinchilla. I've been dealing with chain smokers, how do you think I got the name over? I've been real, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. looking so crazy. It me so crazy, baby yeah.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 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen bij Lidl. Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinaesappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99.